Na twee uur op deze zonnige en warme zaterdagmiddag. Welkom bij Zalvert op Zaterdag. En aan het begin hoorde je One Step van Kissing the Pink. C Voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, Zalvert op Zaterdag is er weer de komende drie uur lang. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. En... Ja, we zitten er weer. Grote gashuisplein. Heerlijk, hè? Geen mens te bekennen, want ze zijn natuurlijk allemaal naar het strand. Joh, die massa's die naar het strand liepen. Ongelooflijk. Morgen bij de trein begon vanmorgen vroeg al. Uh, gewoon één rechte, één grote mierenrij uh, richting strand. Punt uit. Nou, hartstikke leuk. Iedereen naar het strand. Maar wij gaan lekker drie uur uh, radio maken. En wij hebben daar onder andere natuurlijk de vaste onderdelen zoals je van ons gewend bent. Om half vier. De evenementenagenda en om kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Om half drie natuurlijk het weerbericht door onze enige echte eigen Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Nou, dat wordt bellen natuurlijk. Dat wordt zeker bellen, want die zit daar ook gezellig lekker op het strand. Uh, rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. Ik heb er twee, twee binnen gekregen. Ik weet nog niet welke van de twee het wordt, maar die andere kan ik altijd nog bewaren voor later. Verder, uh, wat hebben we nog meer in de uitzending? Uh, het Café 4 openen, dan hebben we het over Golf, gaat maandag van start. En rond de klok van kwart over drie komt de heer Smits en de heer Kindergin vertellen over wie en wat in welke flight en wat voor wedstrijdvorm het gaat worden. Rond de klok van half vijf hebben we nog Roy van Buringen die ons komt vertellen uh, alle nieuws, nieuwigheden over het kunstfestijn. Momenteel is de DTM kwalificatie bezig in Duitsland op de baan Spielberg. Alleen de, de kwalificatie is topgezet vanwege ernstige regenval. is eigenlijk allerlei dingen te doen op het circuitpark Zandvoort dit weekend. En voor de rest, ik heb nog zoveel berichten, dat wil je niet weten. We hebben Joop Veris natuurlijk, bij de Hotste Knots Begonia. En uiteraard alle andere sporters. We gaan ze vanmiddag met Joop doornemen. Komende drie uur lang heel veel uh, informatie en muziek bij CFM.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 Lekkere zonnige zaterdagmiddag hoort natuurlijk zonnige muziek op de Zandvoortse radio. Als eerst hoorde je Belle met de Cuba medley, gevolgd door Baltimore in zijn Tarsambooi. En of het allemaal zo zonnig blijft als vandaag, dat horen ze eigenlijk om half drie van Lex van de Hoorn. Ja, allereerst even een hot nieuws, want uh, er zijn uh, vandaag opnames voor een nieuw RTL4 programma in Zandvoort. En vanmorgen hebben we dat uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort al kunnen uh, aanschouwen. Want Joep Serton en samen met collega Sandra Suroff zijn een actie gestart... Uh, voor uh, de stichting met, voor Mensen met Hersenletsel. En Joep Serton, die acteur uit Goede Tijden Slechte Tijden... trekt vandaag op met de 52-jarige Mark. Hij kreeg drie jaar geleden een herseninfarct... waardoor hij de dingen om hem heen nog maar gedeeltelijk waarneemt. Met als gevolg dat hij zijn grote passie autorijden heeft moeten opgeven. Sertons organiseert voor hem een kartrace... Op het circuitpark Zandvoort. Deelnemers maken een kans op een figurantenrol bij GTST. En een rondleiding op de set door Joep Sartons zelf. Nou, daar waren ze vanmorgen al. Uh, tijdens het goede vanmorgen. Zandvoort te beluisteren. En vanaf drie uur zijn ze dus uh, de, uh, op het circuit aanwezig. waar je dus op een quad mag rijden. En ik zou zeggen. Uh, als je daar zin in hebt. en je wil Joep Sarton in het keer in het echt zien. ga dan straks. of nu naar het circuitpark Zandvoort. want daar begint om drie uur. de quadrace. in het kader van uh, de. hersen... Stichting. Ja, en die uitzending wordt uh, vandaag dus in uh, Sanford opgenomen en ja. uitgezonden op 28 juni, hè, geloof ik? Nee, en wordt op zondag 19 en zo, uh, uh, zondag 26 juni, kijk, om 5 uur uitgezonden. Jij weet het wel weer. Beter. Ja. Heel goed. En het programma heet Ambassadeur voor één dag. Oké, okay, dus ga naar het circuitpark Sanford en beleef het allemaal mee daar. Hier is Baks Vis en Making Your Mind Up.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 Dus terug te horen dus, van uh, Billy Idol Je de, de Sweet 16. dat allemaal bij CFM Zandvoort op zaterdag Albert -Jan. ja zeker en uh, even kijken ja we hebben zoveel nieuwtjes maar allereerst ik wil er toch even bij stil staan is uh, dat de uh, afgelopen week uh, ja laten we zeggen de man die mij aan de muziek heeft geholpen uh, Willem Duis is overleden jou die, ken jij die nog ja ik ken hem want uh, Duizen raakte onder meer bekend als presentator van het tv-programma Voor de weg en, en het overbekende radioprogramma Muziek Mosaïque dat hij 35 jaar lang presenteerde. De Wereld Draait Door bracht onderlangs nog zijn, tijdens de Duizendste Uitzending op dinsdag 17 mei een hommage aan hem. Presentator Matthijs van Nieuwkerk vertelde erin dat Duis zijn voorbeeld was en dat hij zijn vakmanschap altijd heeft bewonderd. Nou, ik zat zondagsmorgen altijd in pyjama voor de radio met mijn bandrecordetje. En als meneer Duis al was uitgesproken, dan drukte ik op play Click. en dan had ik weer een stukje prachtige jazz op mijn bandrecorder staan. Dus uh, ja, Willem Duis is niet meer. Maar goed, de muziek gaat blijft leven. Oké, okay, en de zomerse muziek ook. De Buena Vista Social Club, ja. Samen met uh, Elvis Crespo. Hier zijn ze dan. Leuke medelijden op de zaterdagmiddag. ...voor alle luisteraars van CFM die lekker genieten op het strand van het zonnige weer vandaag hier in Zalvoort. Je de de Wanafista Social Club. En of het zonnig blijft, dat wordt dus eigenlijk naar het volgende plaatje van Lex van de Hoorn. Geen Google, maar wel een andere zoekmachine Jorde Madden. Het is even na nou, half drie hoogtijd om te gaan naar het Zalvoetstrand, naar onze uh, eigen weerman Lex van Horen. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob, dankjewel. Hallo. Hallo. Jij geniet Hallo. daar uh, van het mooie weer, hè? Nou, ik zit hier lekker vol op dit zonnetje en ik ben uh, nu. Ik, ik, ik, ik lig dus uh, op een bedje achter een windschermpje. En uh, het waait toch wel behoorlijk, dus ik ben even het terras opgedoken, even een plekje opgezocht om jullie te horen te staan. Doe je goed, doe je goed? Ja. Hoe is het? Druk op strand? Ja, het is druk op strand. Uh, dat vertelde jij net al in de uitzending, dat je die hele meute vanaf het uh, station uh, richting het strand zag lopen. Ja. En die zitten daar nu, uh, Albert-Jan. Oké, okay, dus, dus je kan over de koppen lopen als je wil. Nou, dat is in het dorp, maar ik zit ietsje buiten het dorp, ik zit in het uh, zuiden en daar is het ietsje rustiger, vandaar dat ik uh, hier zit. Wordt er ook al gezwommen? Uh, nou, ja. Ja. Oké. Okay. Ik kijk nu even. Er wordt en er wordt van alles gedaan in het water. Maar de zeewatertemperatuur is uh, ongeveer 16 à 17 graden. Dus het wordt, het wordt wat. Het wordt wat. En hoe warm is het uh, in het zonnetje op het strand? Nou, ik kan je vertellen dat in het dorp is het 26,5 graden. Zo. Terwijl op mijn website de kaarten die gaven aan dat het ongeveer 23 zou worden. Maar het is dus 26,5 op dit moment. En op het strand is het een, een graadje koeler. Maar ik mag wel zeggen, zeer aangenaam. Maar de wind die is, die, die, die is wel erg sterk. Die is moeilijk, hè? Ja, die is windkracht 5 op dit moment. Hoewel die wind wel warm is... En hij gaat toenemen aan het eind van de middag tot windkracht 6. En uh, dat zal rond de uur of 5 zijn vanmiddag. Dus eigenlijk heel langzaam gaat het, uh, gaat het toenemen. Ja, en dan uh, gaat het uh, heel langzaam uh, bergafwaarts of uh, valt het mee? Wat bedoel je? Met het weer. Oh! Ja! <laughs> nou, morgen, dan verwacht ik toch niet dat ik op het strand ben. Dan, uh, dan, is het een, uh, dan gaat de bewolking toenemen en dan kunnen we buien krijgen. En nou is het vervelende met buien. Je weet nooit waar zo'n bui valt, uh, Rob. Nee, dat is waar. Zou je net zien, hè? Gewoon. Lig je net op het ja. strand en dan komt hij eraan. Ja, precies. Dus... <laughs> Moet je niet maar, hebben. Maar ik denk toch wel dat we in Zandvoort uh, er toch wel een beetje van meegenieten van uh, de regen die morgen verwacht wordt. Want uh, de kaarten van gisteren die gaven aan dat er een heleboel regen zou vallen. En de kaarten van vanochtend gaven aan dat er een heel klein beetje zou vallen. Dus de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Oké, okay, misschien valt het morgen gewoon uh, lekker mee en hebben we toch nog een aardige dag morgen. Zou best nog wel eens kunnen, maar ik, ik, ik kan daar echt geen uitspraak over doen. Uh, de wind die is morgen aan zee vrij krachtig. En uh, De dorp is in matig. Dus vrij krachtig is windkracht 5. En de temperatuur die gaat toch al naar beneden toe, die gaat naar ongeveer 20 graden. Dus ja, morgen toch al een iets mindere dag, laten we het zo maar zeggen. Uh, dan gaan we naar de maandag. Dan is het meest verwoord. En dan hebben we ook kansen van bui. En er staat een, een matige westelijke wind. En de temperatuur die gaat, hebben we een dip naar beneden op 16 graden. Maar dat maken we dinsdag weer goed. Want dan is het wistelijk bijvoorbeeld met afklaringen. Met een veranderlijke wind en de temperatuur die stijgt weer naar de 21. Dus mijn, mijn, mijn samenvatting over de komende dagen is dat het uh, vanaf zondag meerdere dagen wisselvallig weer is. Dus we krijgen de zon wel te zien, we kunnen het buitje krijgen. Uh, er kan van alles gebeuren. En dat houdt dus de rest van de week naar verwachting ook aan. En er zit een kleine weersverbetering aan te komen voor het komend weekend. Kijk, dat willen we, we hebben natuurlijk, het piksewier. Het moet gewoon helemaal en, goed komen. Ja, de kaarten geven nu dus een, uh, een, een redelijke weersverwachting aan. Maar hoe het echt gaat worden, Rob, ik durf er dus helemaal niets over te zeggen. Nou, Albert-Jan was heel benieuwd naar het weerbericht voor maandag. Dat heb je verteld, graad of 16, af en toe een buitje. Ja. Want dan moet hij golven. Je ja, wordt weer... Dat is minder dan vorige week maandag, Albert Jan. Ja, ja, je wordt weer hartelijk bedankt voor de, deze weers, weers voorspelling. Want uh, vorige week uh, was het prima. Dan was ik het helemaal ja. met je eens. Maar nu uh, ben ik het even voor de maandag uh, niet met je eens. Maar goed, jij bent de enige... Je kan het wel met mij eens zijn, maar je kan er niet blij mee zijn natuurlijk. Nee, maar jij bent toch... Ik bedoel, wat jij zegt, dat gebeurt ook. Dus het gaat maandag regenen. Nou, je wordt hartelijk bedankt daarvoor. Mag geen dank. Ja. Uh, <lacht> Het is altijd goed. Oké, okay. okay, nou, het weerbericht uh, is na te lezen op uh, internetlex. Waar kunnen de mensen dat aantreffen? Dat kan je dus nu kijken op uh, www.metjopagina.nl en slash mobiel voor je mobieltje en dan kan je ook nog op tv op kanaal 45, daar staat het ook op alleen, pas op, de temperatuur die erop staat is 23 en die moet je dan eventjes voor jezelf veranderen in dik 26 Oké, okay, nou helemaal goed Lex, wat denk je volgende week? In de studio of uh, op strand? Nou, dat, wat ik je dus net vertelde, ik kan er helemaal niets over zeggen. Ik krijg geen uitspraak los bij. Dus, dus weer zo vallig. Oké, we houden je op pagina.nl daarvoor in de gaten. Oké. Okay. Dankjewel, Lex, geniet van het mooie weer op strand. En een fijne dag verder, jongens. En volgende week zaterdag, dan spreken ik je weer. Dat was uh, Lex van der Horen met het uh, weerbericht. En dan gaan we door met de muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Doen met deze Safoodse dame. Ja, zo mogen we het wel noemen. Haar naam is Luna. Hier is Bamassa La Playa. Zandvoort, Zandvoort. We draaien onze eigen Zandvoortse Luna met Babbels in de Playa. En daarachteraan uh, deze van Wommek en Wommek. Je hoort de teardrops op de Zandvoortse Radio. En het is vandaag naar woorden van Lex uh, 26 graden. Dus als je op, uh, op TV kijkt en de website staat 23, moet zitten, gewoon 3 graden erbij. Maar is dat meestal, mooi of niet? Meestal zit die wel goed, maar dit is, is boven verwachting. Boven verwachting, zo heet dat. Heerlijk. Boven verwachting. Goed, even een berichtje voor de natuurliefhebbers onder ons. En ik zou zeggen pak pen en papier even bij de hand. Want namelijk op donderdag 9 juni organiseert het IVN zuid kennemerland een excursie door de duinen van het Kostverloren Park in Zandvoort. Een prachtig natuurgebied met een rijke historie. De Duitsers bouwden er in de Tweede Wereldoorlog 35 bunkers die nu als zomerhuisjes worden gebruikt. Daarnaast kenmerkt het gebied zich door bijzondere flora. De excursie is uiteraard gratis en is, en is van 7 uur tot half 9. En de start is bij de Quarles van Uffordlaan nummer 1. Donderdag 9 juni om 7 uur een excursie door dit prachtige natuurgebied. Hé, hey, wat leuk nou dat jij de volgende plaat hebt uitgekozen. Nou, dan draai ik hem met alle plezier. Hier is Carol Emeralds. En back it up. Die staat niet meer op nummer 1, maar ze blijft wel lekkere muziek maken. En begon zo'n beetje met deze plaat voor haar. We hebben het over voor Carol Emerald. En dit was Back It Up. Vandaag wordt er Hotsenknot, eh, uh, Fogonia uh, ja. voetbal uh, gespeeld. <lacht> een hele mond vol. En daarbij aanwezig is uh, Joop Fres. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren, Fres. Ja, inderdaad. En het heet gewoon Hotsenknot Fogonia. Maar meer niet. Gewoon heel simpel. Alhoewel. Heel simpel. Ja, waar komt het vandaan? Voor de mensen die het nog niet het weten. Het is een term die door uh, Bertus Jacobs oud gebruikt is om. <coughs> sorry. Om voetbal van een wat lager niveau aan te duiden. En in de dikke verdalen staat boerenkoolvoetbal. Boerenkoolvoetbal? <laughs> nee, ik, ik reken hem goed. Nou, het, is, het is dus een, een, een toernooi dat voor de 19e keer georganiseerd wordt uh, in Zandvoort. Oorspronkelijk bij Zandvoort uh, 75 vandaan. we weten het het Pieter Ruijgerhoek toernooi. Omdat Pieter op die was toen. Uh, rock, die was toen uh, bestuurswit en die deed voor de wat lagere elftallen en dat is dit toernooi dus eigenlijk ook. Het is een toernooi voor de lagere elftallen die uh, het, uh, het van voetbal hoog in het vaandel hebben gegaan. Huh? <laughs> het is uh, met andere woorden uh, technisch al niet al te sterk, het, is, het gaat om de gezelligheid en om de sportiviteit. Ja, je hebt natuurlijk aan het einde van een toernooi heb je een winnaar, maar degene die de sportiviteitsprijs wint, ja, die heeft het goed gedaan. En daar gaat het eigenlijk om dit toernooi. Ja, gewoon. Ja? Gewoon een hele gezelligheid met heel veel teams. Ja. en die overal vandaan komen, hè? Ja, 16 teams doen die dit jaar mee. Er dus zouden er 18 geweest zijn. Vorige week heeft er eentje opgezegd. en gisterochtend heeft er nog eentje opgezegd. om er geen team bij elkaar krijgen. Maar goed, 16 teams nu. en dat is toch ook een respectabel aantal. Die twee dagen uh, spelen achter elkaar. Uh, een heleboel komen er al op vrijdag. Op Vrijdag is dan de openingswedstrijd. en die was gisteren tussen veteranen van Zandvoort. En dat is zowel van de Zandvoet 75 als van Zandvoet Neeuwen. Die hebben gespeeld tegen het veteranenteam van de Kandelvoet AFC. En dat is voor Zandvoet goed gegaan. Ze kwamen 2-0 voor, Ze kwamen 4 2 achter en wonnen met 5-4. Dus dat is leuk gegaan. En dan vandaag om 11 uur is het toernooi gestart in behoorlijk warme omstandigheden. Het maakt gelukkig wel wat. Dat had ik al gelijk zo gehoord. En dat, uh, dat merk je ook wel. Het is gewoon lekker hier ontzettend goed uit te houden. Hoewel het toch een gaartje 4 4,25 zal zijn. toen ook dat, uh, dat gaat uh, morgen verder. Wat leuk is, en dat doen ze elk jaar ook. Is op de eerste dag vandaag dus. om 4 uur is er een penaltybokaal. Elk team die zorgt ervoor dat een penalty specialist, dus stekers. Klaar staat om te proberen zoveel mogelijk ballen achter. Nou, dat zal zijn in ieder geval. Die denk ik, Lucrom, die gaat in ieder geval het doel verdedigen. En uh, ook nog Clemens, uh, uh, even een slag daar, mag niet uit. Twee Sanfordse keepers die gaan het doel verdedigen. En uh, degene die het meeste winst, die wint die penalty-bokaal. En dat kun je gewoon volgen, Het is dus hartstikke leuk, ontzettend gezellig. Dan is het vanavond een gemeenschappelijke maaltijd, ik denk dat het een barbecue zal zijn. En uh, daarna een barstierend met de groep en uh, met uh, de bekende Sanfordse disjockey wil uh, wel. Ik ken jullie ook natuurlijk. ik zou gaan, gaan draaien. Uh, een ontzettend leuke uh, avond. En uh, dat is dan om een uur of twaalf afgelopen. Dan gaan de meeste teams nog heel even een klein drankje halen in het land. Dat is ook ontzettend gezellig. En morgen om 11 uur ze moeten ze weer uh, paraat staan. om weer de tweede dag van het toernooi te gaan spelen. En daar hebben ze vaak wat voor over mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. <lacht> <ja>. <lacht> dat zeg ik niks hè? Ja, ja dat, zeg dat ik doe dan. je goed. Het <lacht> is dus daar gewoon een gezellig toernooi. Dus als mensen willen komen ja. kijken, zijn ze van harte welkom. Kom maar even kijken. Het is echt heel erg leuk om te zien. Echt waar. En er doen we drie stand zelf, vier zelf mee. Onder eentje van de Laamstraal, waar ook spelers in spelen van, uh, van uh, het Sierde en van uh, Café Sierde. Die doen er allemaal mee, gebroedelijk samen. En uh, die hebben één gewonnen en één gelijk gespeeld bij mij weten dit moment. En ze zijn nu bezig, maar die staan aan de andere, andere kant van de kantine. Ik heb een beetje de rust uitgezocht uh, en ook een beetje uit de wind ben ik gaan zitten om uh, dus uh, geen probleem te hebben met het geluid uh, via de microfoon. Uh, daarom uh, weet ik niet, niet op dit moment hoe ver het staat. Oké, okay, Joop, goed. nou genieten vandaar bij het hotsenklots. Dat gaat zeker doen jongens, absoluut. En uh, dankjewel weer uh, voor je bijdrage Straks gaan we nog even over andere sporten met je hebben Bellen we je nog wel even over terug Oké, okay. okay, tot zo Dat was Joppenes Lekker daar hè? al die uh, elftallen Die uh, tegen elkaar aan het spelen zijn En sportief En dan straks zo vier schoppen tegen Luc oh, ik ben, ben, ben, uh, armen, ik, ben, die Arme jongen. Arme <laughs> joh